Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Goedemorgen, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Behoorlijk wat Nederlanders hebben inmiddels Omicron. 10 tot 15 procent van alle nieuwe besmettingen is met deze superbesmettelijke variant, zei RIVM baas Jaap van Dissel net in de Tweede Kamer. Hij verwacht dat omikron over een paar weken de boel helemaal heeft overgenomen. Tweede Kamerleden zijn speciaal teruggekomen van kerstvakantie voor dit coronadebat. Ze zitten nog met wat vragen, vertelt verslaggever Wilco Boom. Veel partijen vragen zich af of het kabinet gewoon niet te laat is begonnen met de boosterprikken die nu zo enorm nodig zijn. En of die lockdown dus voorkomen had kunnen worden als ze daarmee eerder hadden laten beginnen. Ze willen ook graag weten of er al een lange termijn coronaplan is. De storing bij de GGD is voorbij. In het hele land staan lange wachtrijen bij test- en vaccinatieplekken. Want het registratiesysteem lag plat. Daardoor moesten alle informatie handmatig worden ingevoerd. Ook telefonisch was de dienst niet bereikbaar. Inmiddels zijn de problemen opgelost, maar de lange rijen zijn dus nog niet weg. Japanners moeten het vanaf vrijdag doen met kleine porties friet bij de McDonald's. De aardappelen komen van ver, namelijk Canada. En daar hebben ze last van overstromingen in Vancouver. De fastfoodketen probeert de friet nu met het vliegtuig naar Japan te vervoeren. Tot die tijd is de patat dus op randzoen. Medium en grote porties krijg je dus niet meer. Woonprotest, booster, prik of vaccinatievorderingen, Ze stonden allemaal op de longlist om woord van het jaar te worden. Maar met 80% van de stemmen is de winnaar... Prik spijt. Op Twitter werd veel opgeroepen om, om, dat woord, om op dat woord te stemmen. Verslaggever Vincent van Rijn. Ooit van gehoord? Nee, nog nooit. Ik heb begrepen dat het gewonnen heeft om, vanwege de stemmen op de social media. Spijt van je vaccinatie? Um, spijt dat je niet gevaccineerd bent, misschien. Is, uh, dat je spijt hebt van je vaccinatie. Oh, van je vaccinatie. Oké, okay. ja, dat kan ook nog. Oh, dat had ik niet verwacht. Je kan het op meerdere manieren invullen. <laughs> Van Dale deed ook een verkiezing in België. Daar werd voor een ander woord gekozen. Knaldrang. En dan het weer. Het is koud vandaag. Op sommige plekken blijft het een graadje vriezen. Op andere breekt de zon af en toe door. En het wordt maximaal een graad of drie. CFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal doorrijden. Alleen de M236 Weesp-Hilversum is in beide richtingen dicht. En dat is ter hoogte van bussen. Het komt door een ongeluk.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met menu. nu. ZFM. Luncht. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe. En Merry Christmas, uh, lekker in de, deze tijd van het jaar. En uh, dat is ook het volgende nummer. Alleen dat is, uh, wordt gezongen door een, uh, een groep, een hele fameuze groep... waarvan helaas een van de zangers afgelopen week is overleden. En dan praten we over Il Divo. Uh, vier mannen die... een uh, ja, en toch een hele mooie carrière hebben. En dus de, een van de zangers uh, is daar uh, overleden aan corona, had ik begrepen. En uh, eigenlijk een beetje... Oh, en was dat nu bekend? Want het was vanmorgen nog niet bekend. Ja, ik zag vanmorgen staan dat het door corona geweest is. Ah, dus. oh, oké. Okay. Maar als eerbetoon uh, gaan we... Een, uh, we gaan twee nummers van deze groep draaien. We beginnen met deze. En dat is in deze periode erg uh, toepasselijk. Oh, holy night. Een eerbetoon aan de, een van de deze week overleden zangers van Il Divo. Een groep die hele mooie muziek heeft gemaakt. En verder op het programma gaan we nog een nummertje van hun draaien. We gaan eerst even verder met Diana Ross. En heb jij al wat, wat, wat, wat nieuws gevonden, uh, nieuws wat een beetje interessant is? Wat leuke nieuws? Hier in de buurt. In de buurt ga jij even zoeken? Ik heb ik al. Heb je al? Zometeen doen, na Diana Ross. Na Diana Ross, oké. Okay. <kwijls> Wie kent haar niet? wie had dan Together, een oud nummer van haar, maar zo mooi gezongen. Plus, kom maar. Ja, ik heb het over de afvalinzameling tijdens de feestdagen. Heel erg belangrijk om. natuurlijk. Dus me mensen blijven allemaal thuis, dus er zal een <coughs> hele hoop afval zijn. <coughs> Dit jaar uh, vallen de kerstdagen en oud en nieuw in het weekend... waardoor er uh, weinig wijzigingen zijn in de afvalverzameling. <coughs> maar even nou, we gaan hem dus eventjes een pauze geven. En dan gaan we verder met een nummer van een dorpsgenoot van ons. Ellen uh, Clark met zijn altijd vriendelijke vader uh, Deen. Uh, die hebben ook een kerstnummer gemaakt en die gaan we draaien.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 Even lekker, deze uh, Alan Clark en zijn vader Deen wat een heerlijke muziek en twee dorpsgenoten. Toch altijd leuk, een beetje onderzo door. Loes, gaat het weer een beetje, aan de andere kant? Nou, net aan, net aan. Net aan, oké. Okay. Uh, gaan we verder met muziek of ga jij de luisteraars weer wat influisteren? Uh, ik wilde eigenlijk toch wel even verder gaan over dat uh, afval. Ja. Uh, tijdens de oude nieuws sluit Spanelanden de bovengrondse containers af, logisch. Ja. Uh, grof huis, huishoudelijk afval wordt gewoon ingezameld. Het Milieuplein Haarlem en de Milieustraten in Bloemendaal en Heefsteden zijn gesloten op zaterdag 25 en zondag 26 december 2021. En op zaterdag 1 januari 19, 2022 zijn ze ook gesloten. Bewoners die gebruik maken van een ondergrondse container kunnen tijdens de kerstperiode dit gewoon blijven doen. Ondergrondse containers worden tijdens de feestdagen gelegd. Uh, in Zandvoort zijn vrijdagochtend 31 december om 20 uur, uh, twee, 2021... tot en met zaterdagochtend 1 januari 2022... de bovengrondse containers voor papier, textiel en plastic... blik- en drinkpakken afgesloten. Het afval in deze containers is brandbaar... en door ze af te sluiten wordt brand en schade door vuurwerk voorkomen... Was toch een vuurwerkverbod? Maar goed, hoe ook zijn van vrijdagmiddag 31 december tot en met zaterdagochtend 1 januari de zelfpersende afvalbakken in het centrum bij het station en op de boulevard afgesloten. Op diverse locaties wordt daarom tijdelijk de rol-emmers op een standaard plaats gezet. In de, in de digitale afvalwijzer zijn de inzamelweken te bekijken. Via Google Play of uh, App Store is de afvalwijzer afvalwijzer Sparende landen ook als app op je telefoon te downloaden. Tot zover. Nou, altijd heel belangrijk leuk. natuurlijk voor deze ja. komende dagen. Er zal een ook hele hoop afval komen, want ja, de mensen blijven natuurlijk massaal thuis. Daarbij we besparen we natuurlijk wel het afval van de diverse horecazaken. Maar ja, de mensen thuis kunnen ook een hele hoop rommel verzamelen. Ja, ja. Maar nu zijn ze een beetje up-to-date wat ze ermee kunnen gaan doen. Ja, ja dank het je staat wel dus. ook in de krant. Oké, okay, dankjewel. Ik kijk om me heen en zie dezelfde straat, maar het voelt of er nu ineens een nieuw licht op staat. Heel mijn leven lang ging ik eraan voorbij, maar wat ik al die tijd niet zag, maak jij nu los in mij. Dat het hier... Want we dromen In kleuren. Suzanne en Freek waren dit. Uh, Loes, jij hebt weer een mededeling. Ja, wat me toch wel heel erg verontrust. De oversterfte in Nederland is hoog. Ook als je de geregistreerde coronadoden niet meetelt. Uh, momenteel sterven er wekelijks zo'n duizend mensen meer dan mocht worden verwacht. En wat zijn daar de oorzaken van? Niemand die het weet. De Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt wil dat uh, de regering een academisch onderzoek laat uh, uitvoeren. Duizend extra doden per week, dat vraagt om een onderzoek. Alleen aan het begin van de pandemie was de oversterft in Nederland zo hoog als nu. Maar toen waren er nog geen vaccins. Inmiddels is een groot deel van de bevolking gevaccineerd tegen corona, COVID-19... en gelden beperkende maatregelen. Niettemin overleden in de week van zes... Tot 12 december 1050 mensen meer dan normaal in deze periode. In de eerste week van december waren er zelfs 1250 meer. Ik vind het verontrustend en uh, ik hoop dat ze inderdaad uh, gaan uitzoeken waar dat aan ligt. Ja. Het is nogal wat. Ik, ik vind het... Uh, ja. Ja. Nou ja, Pieter zich een man die ze over had vermaakt, gelukkig. Om, dat we, verder staat er ook nog, om de onzekerheid over het laatste weg te nemen... wij streamen van Gade, bijzonder hoogleraar... en onderzoeken bij het Centraal Bureau voor de Statistieken... naar andere Europese landen. In veel landen, van uh, Noorwegen tot Spanje... is de vaccinatiegraad vergelijkbaar met die in Nederland... maar hebben ze er nul oversterfte. Nou. Dus ergens gaat het niet goed. Nou... Zullen we de oorzaak kunnen vinden? Want het zijn geen leuke berichten. Ik vind het best wel eng. Zeker wel. Ik vind het best wel eng. Hey, ja, De kerstman is weer lekker dronken. Het volgende bericht dat hebben wij van onze Zandvoorts-mediapartner... Uh, de zandvoorts En het gaat namelijk over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Want in maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. En uh, om de zandvoortse kiezers zo goed mogelijk te informeren... over de verkiezingen en de lokale politieke partijen... hebben de Zandvoortse media de handen in een geslagen... en het platform Zandvoort kiest opgericht... Langzaam maar zeker komen de lokale politieke partijen met hun kandidatenlijsten naar buiten en ook de verkiezingsprogramma's zullen binnenkort volgen. Er zal door de Zandvoortse lokale media de komende maanden ruim aandacht worden besteed aan de verkiezingen. En de Zandvoortse krant, lokale omroep, ZFM, het online platform Zandvoort Insight en de Zandvoort podcast hebben afgesproken om daarin gezamenlijk op te trekken. Er is speciaal voor de verkiezing een gezamenlijk platform ingericht waarop uh, alle uitingen terug te vinden zijn. Klantartikelen, radiointerviews, videocontent en podcastafleveringen zullen voor de kiezers allemaal te vinden zijn op www.zandvoorkies.nl. En uh, daarnaast uh, is op deze website bijvoorbeeld binnenkort ook alle informatie te vinden over hoe en waar gestemd kan worden. En uh, wist u trouwens al dat de verkiezingen worden uitgesmeerd over drie dagen. Dit uh, is om vanwege corona de drukte bij de stembureaus te spreiden. Uh, in de maand voorafgaand aan de verkiezingen zullen meerdere debatten plaatsvinden. En zo wordt er een jongerendebat georganiseerd, uiteraard geleid door jongeren... Er komt een economisch debat geleid door de ondernemers. En op de vrijdag voor de verkiezingen... zal het grote lijsttrekkersdebat in de krocht plaatsvinden. Uh, een en ander is nog in, uh, in voorbereidende fase. Maar zodra er meer bekend wordt... dan kunt u dit allemaal terugvinden op zandvoortkies.nl. Nou, echt van belang, want... Uh, Laat je stem niet verloren gaan, zeg ja, ik altijd maar. Als je wil meepraten over, ja, uh, over je, wat er gebeurt in ons eigen mooie zei, dorp. Uh, zoals eerder toegezegd gaan we het tweede nummer draaien... Van, uh, als eerbetoon aan de, van de deze week Overleden Zanger van Ildivo. Dit nummer heet en er is nog veel op de plaat gezet. Maar dit is de versie van Ildivo. Halleluja! Soldado, acaso el regresó? Y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de un. Se acabará que en el Volgens mij is het op de, uh, uitgebracht en geschreven door uh, Leonard Cohen. Weet jij dat toevallig dus? Ja, ja, ja, ja. ja dat dacht ja, ik ook. Ja, en, uh, ja. Er zijn heel veel artiesten op de plaat gezet. En allemaal zijn ze even mooi. Het is een uh, lied met een uh, mooie uh, achtergrond eigenlijk. Daar komt het op neer. We gaan door met een oudje van Ramse Safi. En uh, wij uh, zullen doorgaan. We samen zijn we zullen doen gaan, telkens als we stilstaan om weer door te gaan, maakt in de acad we zullen doorgaan, we zullen doen gaan. gaan tot we samen zijn.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 Zullen we zullen doorgaan en wij gaan ook nog even door. Nog 18,5 minuten, zeg ik. Lussen en gaan we het weerbericht een beetje op zoek. Onder andere. Ik ga het weerbericht. Ik ga het leukste weerbericht op zoek waar ik tegenkom. Ja? Ja. Ja, maar het moet wel een beetje. Uh, ja, het, echt natuurlijk uh, van part toepassing zijn. Hè? Want uh, anders hoeft het dan niet. Ga even, alleen we gaan zoek, de mensen niet op verkeerde benen zetten. Ik ga op zoek naar sneeuw. Oké. Okay. Even kijken, we hebben even André Hazes met een kerstnummer. Ja, ja, doe maar. Vind je ook wel wat jij, leuk? Jij bent van de kerstnummers. Oké. Okay. is zo anders als er sneeuw ligt voor je deur en geschenken liggen her en der verspreid. Het gevoel dat je krijgt met kerstmis door een grote boom in huis, daarom vier ik het liefste kerstfeest bij mij thuis. Als je kind daar staat te zingen in zijn kamertje heel zacht. Lieve Kerstman, kom je bij me deze nacht? Denk dan ook aan mama en papi. Doe heel zachtjes stap voor staan Maar je bent van Uh, Weerbericht van Roes. Ik heb het, het weer uh, klaarstaan. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, kunnen uh, we de mensen blij maken? Ja, vanda vandaag een beetje wel. Ja, het wordt vandaag geleidelijk uh, wel minder zonnig, maar het blijft droog. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot uh, 2 graden en is de wind zwak. Windkracht 2. Vannacht is het nevelig en koelt het af tot ongeveer min 3. Oef, Koud. De komende dagen is bewolkt en neemt de kans op regen toe in Zandvoort. De temperatuur stijgt tot 9 graden overdag en 8 graden s'nachts. De wind draait geleidelijk naar het westen en is matig windkracht 4. In het weekend neemt de kans op neerslag toe. Wat voor neerslag, dat weten we nog niet. En het wordt overdag kouder met temperaturen rond de 3 graden. Nou. Het is een beetje... Afwachten. Afwachten. Dus. En laten we hopen dat de volgende zanger gelijk krijgt. Michael Bolton en uh, White Christmas. Oh, mm -hmm. oh, There we Ja, dat is Jingle Bell, een beetje gewonnen kerst, denk ik, toch? dus ja toch? Ja. Oké. Okay. Had je wat leuks gevonden? Nee, nog niet. Nog ik niet? was aan het zoeken naar een uh, leuk kerst, een nieuw kerst. Ik wil wel iets nieuws horen met kerst. Ja, maar wat wil je horen? Een nieuw nummer. Ja, maar er, zijn nog, ja, er worden weinig nieuwe kerstnummers uitgebracht. Ja, het zijn je, altijd maar weer eigenlijk een beetje de, dezelfde nummers. Het ja. kan natuurlijk een optie zijn dat jij zelf de studio ingaat... een keer een plaat opnemen Nou, dat wil jij niet horen. Nee, dat hoef nee, je niet nee, nee, nee, te horen, anders mag te horen. Ja, nee, nee Oké. Okay. Doe het niet aan. Nou, oké, okay, dat dus. Nou, goed, dan gaan we het anders doen. We gaan uh, maandraaien. Ik wil gewoon een beetje leven. Gewoon mijn leven leven. Nee, het kan me niet schelen hoe onredelijk we zijn. Geef me deze onvergetelijke tijd. Ik ben vandaag met mijn goede benen bent gestapt. Ik heb een hoop te doen, en dus shit niet maar van In... Ja, ik ga Plus, ik heb een recent kerstnummer gevonden die we van, zo graag even gehoord hebben. Daar komt die aan. Van Duncan Lawrence. Oké. Okay. Het zal even zijn laatste nummer worden van deze middag, maar we gaan hem uh, luisteren. time that we get off the phone. You asked what is that all about? Well, I'm gonna show you right now. Het was Dunkel Lawrence. En uh, we hadden hem nog niet gehoord. Allebei nee, geloof ik. En nee, het is een mooi nummer. Helemaal hè? niet. Ik vind het een heel mooi nummer. Omdat, uh, ja, Lucie. Ik had het zo samen even over. Dat ja. Het zijn altijd de gevestigde kerstnummers. En dat er heel weinig nieuwe kerstnummers ja. uitgebracht worden. Je moet er af en toe een beetje denken. Ja, dan komt het allemaal weer. Het is ja. allemaal weer hetzelfde. is een flappie. Maar dit is gewoon echt best wel een heel ja. erg mooi nummer. Je moet het denk ik nog een keertje horen. Maar ik vind, hem heel, ik vind het een heel mooi nummer. Over 52 weken mag je hem weer draaien. Zullen het zo doen? Ja, doe Oké. Okay. We gaan eruit met het volgende nummer. Dat nummer ken ik. Ja, we gaan weer naar huis rijden voor de kist. Driving home for Christmas. Chris en... Uh... Nou, het zit weer op voor deze middag voor roes en mij met lunchroom. Nog 25 seconden, zie ik. Ja. Uh, vanaf deze kant wensen we in ieder geval een hele fijne vrolijke en een voedzame kerst. En tot donderdag, want ik ben er Jij donderdag, donderdag uh, met Oké, okay, dat gaan we doen. Super mensen, de groeten vanaf deze kant. Oh, en uh, pas op jezelf en blijf gezond. Driving home for Christmas. GFM, wens jullie allemaal fijne dagen en een voorbeeld.